Voor de kust van Zandvoort heeft de KNRM elf opvarenden van een zeiljacht gered. De Denen, tussen de 20 en 60 jaar oud... zaten op een reddingsvlot van het jacht op 10 kilometer voor de kust. In de reddingshelikopter en op schepen onderweg naar IJmuiden... zijn ze onderzocht door een arts. Ze maken het naar omstandigheden goed. Het zeiljacht sloeg door een windvlaag om, heeft de schipper gezegd. Schip van 24 meter lang is gezonken. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij... wist in eerste instantie niet waar ze moest zoeken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 Met nu de Euro Breakdown. U twee, dus we gaan gelijk maar eens even beginnen met die tips. Want Quentin, jij hebt uh, een tip heb jij klaarstaan. Dat en uh, kun jij wat meer vertellen over jouw tip? Ja, dat, dat kan. Uh, dit is, uh, ik heb uh, deze week uh, Hoeha gekozen Hooha. van uh, Kirby en Fox Stevenson. Dit is de VIP Remix, door Fox Stevenson gemaakt. Heel vet. Mooi. Gaan we naar luisteren. Hoeha, VIP Edit. Fox Stevenson, straks naar de tip van Vanity. En dan de laatste tip van mij. Mag goed, eens even knallen. Van Quinten. En we gaan gelijk door, want Fennert heeft ook een tip. En ik heb hem eigenlijk al verklapt voor de mensen die uh, ja. ingeschakeld waren. Maar vertel. Ja, walking on cars. En dan speeding cars. Speeding car, ja. Dus en... even een relax-nummertje ertussen tussendoor. <laughs> Wat een overgang. Het is een stuk rustiger. Pak elkaar vast. Tell me who you are, what you like. What's on your mind if I get it right? How I love that no one knows.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 I don't really need it I know you can feel this So advertise my secret Cars, Walking On Cars, dat was de tip van Vanity van deze week. En ik ga naar een tip toe die so. iets verder teruggaat. Yves La Roque, Rise Up, dit is de 2016 remix. Even Harry pompen maar. So high Direction sky I try to fly I'm Ja, derde tip. is Rise Up. Lekker. Heerlijk. Drie tips in totaal. En dan zijn we natuurlijk begonnen met de tip van Quinten. Ho ha, de v uh, VIP edit. En Fox Stevenson uh, en uh, ja, Vanity had speeding cars, walking on cars. Mm. En dan was het Rise Up 2016, featuring Jabba. Yves Larok. is wat ouder nummer. Maar ik zou die clip eens een keer ja. opzoeken. Voor de mensen die die clip nog nooit gezien hebben, zoek hem een keer op. Maar hij is echt, echt heel gaaf. Hij is echt heel gaaf. Ik ga hem thuis kijken. Goed, goed bezig, goed bezig. Wat steelt stilte hé. Ja, ik vind het zeker. Maar Doe het, wordt, dus, het wordt ook gewoon weer lekker tijd voor een plaatje. Want we hebben de tips hebben we nu gehad. We komen uiteraard straks weer uh, nog net even iets voor half negen weer terug. En om half negen hebben we natuurlijk MC Vlaffel die de tent hier gaat afbreken ever and shows je rocken hier. Maar uh, we gaan eerst eens even kijken hoe het is uh, ja, om wakker te worden in, in Bangkok en dat gaan we doen met Deep End Unitos. Sometimes I take off when everything is right and I can see the road when I turn out the light. I sleep under the stars and then it starts to rain. Take cover in a park. She said, Baby, don't you care? And Any road, any road, we'll take you there. Fell a sleeping alley, woke up a bad cough. Gave my soul to a bit, a pump a chunk. Full my heel, my.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 Dancing alone. Why she dancing alone? Did she come on the wrong? Seems so lost. So why does she keep on dancing? Dancing alone. Why she dancing alone? Why she dancing alone? Did she come on the wrong? Seems so lost. So why does she keep on dancing? maar hebben. Alleen dansen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. <laughs> ja, je hoorde Expo Annie Grosso Dancing Alone, hoorde je net voorbij komen. En daarvoor hoorde je natuurlijk Wake Up. Uh, woke Up en Bank Up, Bank Kak. Kak. Zo kan het ook. Dus ja, zo kan het inderdaad ook. Oeh, kak. Lekker, lekker, <laughs> lekker. Ja, jongens, het is uh, tien uh, voor half negen geweest. Uh, dat betekent dat wij straks om half negen natuurlijk uh, MC Vlaffel hier in de studio in laten. En uh, ja, Quinten... Uh, Jij gaat, uh, jullie gaan nog een, een biertje straks doen. Of een borreltje of in ieder geval straks. Denk uh, het. Jullie komen straks even bij mij kijken. Ja, dat komt wel goed. Wat leuk. Kijk, ik vind, ik vind het nu al gezellig. Ik vind het echt <lacht> onwijs leuk. Hey, heb jij nog nieuws? Want uh, volgens mij was er genoeg uh, te vinden. Ik ben nu aan het kijken voor je. Ja, hij is nu, hij is nu aan het kijken. Ik ben nu lul, even door. Ja, nou ja. We hadden net <lacht> natuurlijk al, al nieuws van uh, raar nieuws van uh, Rihanna. Die 100 miljoen wilde. Daarna, daarvoor hadden we Ariana Grande die dingen laten groeien. En... Uh, ja, er is een recordhouder uh, net, uh, is net binnengekomen. Want uh, Guinness World of Records, uh, dat is natuurlijk het uh, boek en het medium waar alle records worden opgeslagen. Uh, Justin Bieber uh, mag daar zijn naam dus uh, in, uh, in vereeuwigen. Uh, want uh, Justin Bieber sleept dus met Despacito de remix, het uh, Guinness World Record Records, uh, voor meest gestreamde hit ter wereld binnen. De vernieuwde versie van het letternummer kwam in april 2017 uit. En de hit waarbij Justin samen heeft gewerkt met Daddy Yankee en Louis Fonsi... is dus meer dan 5 miljard keer beluisterd en gestreamd. En hiermee verbleek de zanger zijn vorige record met zijn hit Sorry. En die bleef steken op 4,3 miljard. Dat is ook niet weinig. Het nieuwe record is dus terug te vinden in het boek Guinness World of Records 2019. Dat dus in september dus verschijnt. Dus mocht je nog een beetje geld over hebben na de vakanties en de feestjes... Dan zou ik zeker even gaan kijken wat er allemaal in het boek staat Er zijn nog meer records Want Justin Bieber is dus niet de enige Ed Sheeran staat er onder andere in Met Shape of You, de best verkochte digitale track 26 miljoen keer verkocht Taylor Swift, Look What You Made Me Do Dat was dus de best bekeken muziekclip In 24 uur 23, 43 miljoen views Maroon 5 staat er dus ook bij Met de meeste views voor een muziekkanaal op YouTube Meer dan 9 miljard En Selena Gomez heeft dus de meeste volgers op Instagram Meer dan 120 miljoen en One Direction in de periode dat ze natuurlijk nog hot waren. Uh, ja, die hadden dus ook de meeste uh, Instagram volgers voor een muziekgroep. Uh, 17,2 miljoen volgers. En Katy Perry is dus de eerste Twitter gebruiker die 100 miljoen volgers heeft aangetikt. En dan hebben we natuurlijk uh, ja, koning, koning boven koning, David Guetta. De meeste micro-blogging fans voor een DJ. 22,2 miljoen in totaal. Dus ja. Yes. Dan heb je het wel even over een, over een, een stelletje artiesten. Dat nou, is wel even... de top hoor. Ja, dat is zeker, dit is zeker de top. Uh, dat, dat, kunnen, dat kunnen we zeker wel stellen. Hey, ik heb in de tussentijd heb ik een, een plaatje, een, volgens mij een Franstalige plaat dit. Want ik heb hem uh, vanmiddag nog heel even voorgeluisterd. En dat is dus uh, uh, uh, Aya Nakamura. En die heeft dus het nummer Jaja gemaakt. Ik weet niet of jullie de plaat wel eens gehoord hebben. Nee. nee. Niemand? Nee? nee? Helemaal niemand? Niemand zeg, kent Jaja? Nou, dan ga ik jullie nu kennis laten maken met uh, uh, Aya Nakamura met Jaja. Nou, spannend. Om half negen MC Vlaffel breekt de tent af. Ella, papi, ce qui de cour après. Mais ça va pas Mais comment type. Tu quoi? On plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas un délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton Oh, tja, je pas ta katan, jajaja, genre. En katana, baby, tu dates ça. Oh, jaja, y'a pas moyen, jaja. Je ja. suis pas ta katan, jajaja, genre. En katana, baby, tu dates ça. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daran, je te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a er, er. encore, je een kar, yeah, y'a yeah, er. Yeah. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire.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 Baby, tu Oh, jaja, jaja, dat je, dat je, jaja, je, dat je, dat je, jaja, je, dat je, dat je, dat je, dat jaja, jaja, je, dat je, dat jaja, dat je, dat je, dat jaja, dat je, dat je, dat je, dat je, jaja, jaja, dat je, dat je, jaja, je bent daar katten, jaja, ja. En katten hebben baby's, je doet ouais. baby, dat. Oh, jaja. Je bent daar katten, jaja, no. Er is geen manier, jaja, we. En katten hebben baby's, je doet dat. Oh, jaja. Je bent daar katten, jaja, no. Er is geen manier, jaja, we. En katten hebben baby's, je doet dat. We doen. En katten hebben baby's, ja, Frans dadelijk plaatje dus. Jaja. Van Aya Nagamura. Ja, ja. Ja, dat was dus, uh, dat was dus een nieuwe. En die is uh, nieuw binnengekomen. En uh, ja, waar die staat, uh, dat ga je natuurlijk uh, straks, uh, ga je dat straks horen. Want MC Vlaffel is zich volgens mij aan het opmaken. Ik hoorde wat gestommel beneden bij de deur. Ik heb het niet gehoord. Uh, weet je wat we ook kunnen spelen vanavond? Je moet het maar weten. Nee. Oh, ja, ja, doe maar. Ik ga dus straks even weer wat, wat vragen bij elkaar zoeken. We kunnen, ik was het even helemaal vergeten. We kunnen gewoon je moet het maar weten spelen. Ja! Schandalig dat goed, je het vergeten bent. Goed voorbereid hier. <lacht> Leuk. Nee, dat is, dat ben ik, daar word ik gewoon echt oprecht, oprecht vrolijk van. Daar kan ik echt heel blij van worden. Ik ben vandaag zo vrolijk. Ja, ab, absoluut. <lacht> absoluut. Echt waar. Nou, nee, maar dat, dat is heel fijn. Dus, jongens, we gaan straks ook nog die moeder maar weten spelen. Ik was het gewoon helemaal vergeten. En uh, ja, even uh, voor, uh, om terug te komen op de plaat die we net gedraaid hebben. Jaja die is dus op uh, nummer 1 binnengekomen hier in Nederland. Uh, want na één week is Drake met zijn nummer 1 uh, hier in Nederland zijn ze positie dus alweer kwijt. Jaja van Aya Nakamura knalt dus van 17 naar nummer 1. Waardoor uh, de Canadese rapper het nu moet doen met de tweede plek. Dus uh, ze komt goed binnen. Maar ik, ik, ik, ik vind het ook geen vervelende plaat hoor, absoluut niet. Ik absoluut niet. En uh, ja, ja, dus dat in ieder geval. In Nederland wordt hij al goed ontvangen. Euro Breakdown uh, moet ik zeggen. Dat, je, je gaat straks gewoon horen waar hij staat. Want ik hoor, uh, ik hoor gestommel. Ik hoor echt gestommel. Oh mijn god. Oh. Hij, breekt, hij breekt gewoon door de deur heen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 Heeft weer even de tent afgebroken. Jongens, we zitten tegen half negen aan. Dat betekent dat we gaan beginnen. Want op nummer 20 hebben we Dora van Daddy Yankee. En op plek 19 hebben we No Good, Zonderling. Op plek 18 hebben we Woke Up in Bangkok van Deep End. En op plek 17 Dancing Alone, Axwell en Ingrosso. Op nummer 16, dat is dus een plaat die Quinter ooit heeft aangedragen. Side effects van de Chainsmokers. En op plek 15 hebben we dus Jaja, Aya Nakamura En op 15 in de Euro Breakdown. Op nummer 14 hebben we Stap voor Stap van Kaf Fahalza... En op nummer 13 hebben we I Could Be Wrong, Lucas en Steve. En op nummer 12 hebben we Long Way Down van W&W. Op nummer 11 hebben we Happy Now met Z. En op nummer 10, ik zei het net al, ik, was, ik, ben, ik ben op zich ik ben positief echt blij dat hij dat, dat die, dat die er gewoon al, al in staat. En ik vind het ook leuk dat hij nu op nummer 10 staat. Dus we gaan hem gewoon lekker draaien. En het is gewoon, als je, als je laat wat zo zeggen, dit, dit is niet alleen voor de mensen die gewoon, gewoon verliefd zijn...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 de liefde in de lucht Gelukkig hangt de liefde in de lucht We spijten met die bezels Nou, this zijn no churches Het zijn young kings leven in een droom Gelukkig hangt de liefde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 This ain't no church, it's a young kid Wat ik Ach, de zie these dat is goud En alles wat ik Lame zie is steeds, dat is goud Gelukkig hangt de liefde in de lucht Gelukkig hangt de liefde in de lucht We spijten met die bezels, no, this ain't Het zijn in de nop Gelukkig hangt de liefde in de lucht Gelukkig hangt de liefde in de lucht We Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Kraantje papi of nummer 10 in de Euro Breakdown. Ah, heerlijk jongens. Ja, heerlijk. En we gaan beginnen. Je moet het maar weten. <coughs> Quinten is twee weken terug volgens mij wel van zijn troon afgestoten. Of drie weken terug volgens mij zelf. Door, door onze Jonas en de walvis. Oh ja, door Jonas. Ja. Ja, dan heb ik één keer verloren. Quinten maar. heeft één keer verloren, ja. Dus ja. Dus zijn jullie er klaar voor? Let's go. We gaan beginnen, jongens, en ik hoop uh, dat jullie uh, scherp zijn. Nee. <laughs> Wat is scherp? In uh, welk jaar heeft Kurt Cobain zelfmoord gepleegd? De zanger van Nirvana. In welk jaar heeft hij zichzelf van het leven beroofd? Dat op het op een choice. Ja, dat kan. Nee, nee, nee, nee. nee, nee dat, dat Oké, okay, ja, dat kan. Ja, dit, dit, dit, dit, moet, je, dit moet je weten. Uh, je moet op, het maar weten. Op nummer, op in ieder geval. A ah, is dus, uh, in ieder geval de vraag: is dus in, in welk jaar heeft uh, Kurt Beijn, zanger van Nirvana, uh, uh, zelfmoord gepleegd? Is dat uh, A, 1995? Is dat B, 1997? Is dat C, 1994? Is dat D, schoenen? Ik gok C. Quintin Ik zou het echt niet weten. En wat gok jij? 95. Hm. Oké. Okay. Ah, zit heel dicht naast elkaar. A en C zijn dus ingevuld. Alleen moet ik wel heel eerlijk zeggen. Ja, Quinten heeft het goed. Uh, 1994 heeft uh, Kurt Cobain zichzelf van het leven beroofd. Dat betekent ik weet één ook punt hoe. voor Quinten. Weet je ook hoe? Uh, Overdoos volgens mij. Of niet? Nou, volgens mij heeft hij zichzelf neergeschoten, toch? Nou, dat weet ik niet meer. Ik weet niet eens hoe hij het gedaan heeft. Uh, moeten we zo maar eens even naar kijken. We gaan gelijk door uh, naar de tweede vraag. En dit is een, uh, een moeilijke. Uh, hoe zegt men zacht in de muziekwereld? Zacht? Nou, nee, we, we doen even een ander. Dit is even lastig te vertalen. Hoeveel lijnen heeft een notenbalk? Bier. Zijn je nou bier? Ze zei bier. Zo bier. Nee, bier. Een, noot, wat, een notenbalk? Ja, een notenbalk. Ja, ik wou het googelen, maar dan weet ik gelijk dat hoor. Nou ja, ik breng dat, ik zeg vijf dan. Als hij, als hij vier zegt. Wauw. Nee, het zijn er meer. Als dit een gok is, nee, dan heeft Quinten hem goed. Ja? Ja. Hij staat 2-0 voor. Ja, dit is de laatste om, om dan nog in ieder geval één punt binnen te slepen. Winnen kan eigenlijk al niet meer. Dus dit is voor de eer. En... Uh, de tweede plaats. Ja, daar gaan we. De derde. Welk nummer... In ieder geval van welk nummer zei Freddie Mercury, dus zanger van Queen... Uh, dat het ging over een high-class escort dame. Welk nummer wordt geassocieerd met een high-class escort dame? Schoenen. <coughs> Dat is antwoord D. Antwoord A is uh, uh, Killer B. Antwoord B is Killer Hoeker. Antwoord C is Killer Shoe. <laughs> antwoord D is Killer Queen. Oh, wat ik ken al dit. die nummers. Ik, ken, ik ken... Als ik, ik ze hoor, dan weet ik wel welke nummers het zijn, maar de A. namen. Jij gokt A. Je mag gokken. Killer Queen. Ja, dan, dan heeft Fanny hem bij deze goed. Dus dan staat er 2-1. Dus dan heb je toch, ben je toch van die nul afgekomen. Netjes. Dus ja, dus ja Quinten. Je, je, je, je hebt het weer gehaald. I'm back. Woe, ik heb in ieder geval wel iets goed dit keer. Ja. Maar die, ik, ik moet heel eerlijk zeggen. Die van die notenbalk. Dat was echt een, een rigoureuze gok volgens mij. Of niet? Wat? Over die dat notenbalk, ja. Ja, dat was echt een gok. Ja, ik dacht echt dat het 4 was. Nou. Ik dacht, ik ga er maar eentje naar boven. Dan zit ik, als het meer is dan vier, dan zit ik in ieder geval goed. We, <laughs> we hebben nog tijd. Durf jullie nee. er nog eentje aan? Nee, gaan we niet doen. Ja, tuurlijk. Nee, gaan we niet doen. Wees geen pussy. Nee, ik heb gewonnen. Klaar. Oké, dat het beste wat jij wil. Als, als, als jij het niet meer aan durft, dan moet <laughs> nee, je het niet meer dat... doen. Uh, ik ga niet riskeren om te verliezen. Oké, okay, nee, dan laten we hem gewoon lekker passeren. Dan uh, nee, ben je flauw. Nee, nou, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. <laughs> Nee, dan, dan laten we hem gewoon heel even uh, de, de revue even uh, passeren. En uh, ja, dat is. Hm. Nee, dan heeft Quinten, heeft, heeft met 2-1 deze week heeft hij gewonnen. En ik, uh, ja, ik ben benieuwd uh, wie, wie hem volgende week mee, uh, mee naar huis neemt. Ja, gaan we toch nee. maar wat beter inlezen, denk ik. Ja. Ja. Ah, dit, zijn, dit zijn rotvragen, ik weet het. Maar ja, je moet het maar weten. Hey, wij gaan <lacht> ondertussen gaan we lekker verder met een aantal plaatjes. Want we gaan naar nummer 1 toewerken En uh, ja, dan kunnen we denk ik maar beter aftrappen met uh, Kelly dan Martin Garrix Ocean. En dan komen we straks weer bij jullie terug... Uh... Dua Lipa, Calvin Harris Waar die staat hoe is straks natuurlijk We gaan ondertussen uh, In de tussentijd gaan wij door naar uh, Connor Mayard Crisscross Amsterdam Whenever, wherever En daarna gaan we maar eens even kijken wie er op een staat Baby, we'll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 I'm spare, but I never get. And babe, I don't regret. It. I'm pretty sorry that you never met. But girl, I work on that. Even on me, you mouth won't get me gone. I'll meet you every night. In every dream I find, you lie. That makes me smile. Whenever, wherever, all meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under you never have to wonder you can always play by ear and that's the deal my dear -off van uh, Shakira, whenever, wherever. Maar uh, ze vullen hem goed in, Crisscross Amsterdam en Conor Mayard. jongens, het is tijd. We gaan onthullen wie er op nummer 1 staat deze week. Strak getimed, net als alles hier in het programma, gaan we beginnen met de nummer 10. Hoorde je natuurlijk net ook al, Liefde in de Lucht, Kraantje Papi... High on Life featuring Bon. Martin Garrix vind je op plek 9. En op plek 8 is het Born to be Yours van Kaigo. Body van Loud Luxury vind je op plek 7. En op plek 6 is het Rise Jonas Blue. Ook een tip van Quinten trouwens. Mag ook wel weer even gezegd worden. Hoe bezig. Ja. Op plek 5 hebben we Ocean featuring Khalid en Martin Garrix. Het is ook wel weer een beetje tijd dat Martin Garrix weer teruggekomen is in de lijst volgens mij. En uh, ja, op uh, nummer 4 hebben we Solo van Demi Lovato en Clean Bandit. Lekker. En op plek 3 hebben we One Kiss Dua Lipa met Kelvin Harris. En op, uh, ja. op plek 2 hebben we Whenever Connor Mayart met Criss Cross Amsterdam. En op plek 1 gaan we natuurlijk zo naar luisteren. Dat is uh, Jackie Chan Chesto en Zico. Gaan we straks uh, gaan we daar uh, naartoe. Of we zo nu maar gelijk draaien, dan komen we straks nog even binnen terug. Even voor de gezelligheid. Even gezellig met z'n allen die toko hier afsluiten. Laten we het doen. Laten we dat gewoon doen. Laten we gewoon even lekker kijken. Last let's, let's kick it like Jackie Chan. The new rain, Euro breakdown, Jackie chan chesto, and Zico. She said she too young, don't want no one on man. So she gon' call her friend that's a plan I just saw the sushi from Japan. Now you always wanna kick it, Jackie Chan.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 man So she call her friends oh, that's her plan Ja, de nummer 1 verdorie <laughs> Like Jackie Chan Kick it, kick jij het wel als Like Jackie Chan, uh, Quinten, Vanity ik wou ja, dat ik ja, het kon. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, ik kieken jullie het als, uh, net als Jackie uh, uh, Chan. Als ik het probeerde, ga ik me melden <laughs> Ah, joh. Het, het kan altijd, het kan altijd. Het is heerlijk. We zijn aan het einde gekomen. Ah. We gebruiken hem gewoon even, we doen het gewoon. Het is snel gegaan, zeg. Nou, ja. Is echt snel. Maar het gaat altijd heel snel. Heerlijk, heerlijk. Gezelligheid Pardon. kent geen tijd, hè? Ja, dat is zeker waar. En vanavond gaat die gezelligheid gewoon door. Dus zeker. Gewoon, gewoon echt dansen. En dansen, En dansen. Heerlijk. Ja, we gebruiken hem gewoon lekker, lekker als achtergrondmuziekje. Ultimatum. Blijft lekker. Alleen, ja, het is wel weer jammer dat het nu weer zo donker en zo grauw is. Ga gaat toch alweer een beetje dat Nederland in. Uh, ja, ja, het, wordt weer, ja. Het, het, het, het begint herfst te worden. Een beetje deprimerend. Ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, het, ja. Maar alleen de ene kant, we hebben wel een echte zomer gehad deze zomer. Ja. Zeker. Dat is uh, echt een uh, Sinds... flink aantal jaar geleden, denk ik. Hoe was dat uh, vorig jaar dan? Vorig jaar was het. Uh, nou ja, was het niet, niet echt een echte zomer, uh, kan, ik, uh, kan ik zeggen. We hebben wel echt re recordtemperaturen ja. gehad. Maar twee jaar terug was het ook gewoon lekker, toch? Ik, ik weet het niet meer. Ja, wel redelijk, maar het is, was niet zoals dit. Ja, uh, dit, dit was toch was wel uh, heftig. We misschien... nu dat we echt zoiets hadden van: nou mag het wel even regenen met die droogte. Ja. ja, zo. En hoe? Zo. Oh. Ja, de eerste regendruppels. Ik, ik heb, was de hond aan het uitlaten en ik heb er zo van genoten. Ja, zeker. Het was echt heerlijk. Ik, de eerste twee nachten daarna, nadat die deze waren geweest, toen was het ook weer relatief normaal slapen. Snachts. Ja. En ja, jullie ja, ja, ja. zijn toch ook gewoon je nest uitgerold? Van, van, van dat je denkt van nah, want ik, ik heb gewoon zelfs overwogen om echt in de badkamer te, te gaan slapen, want dat was de heerlijke. Ja. Cool. Zeg, prima. Ja, <laughs> nou, ik heb wel. Uiteindelijk was het gewoon zo warm... dat je niet op je kussen kon gaan liggen zonder te gaan zweten. Dus ik heb gewoon drie dagen lang zonder kussen of deken gelegen. Nou, het, het, het, het leuke, in ieder geval het fijne was... in ieder geval het kussen, dat is het eerste half uur... is dat lekker om op te liggen omdat het nog lekker koud is, weet je. Dan is het lekker om je hoofd op een koel cool kussen te leggen. Ja. Maar ja, dat kussen blijft vijf seconden koud. Ja. Nooit over nagedacht om cool koelplek onder te leggen? Nee. Daar oh, zit wauw. wel wat in. Ik legde dus gewoon. Dit is een een gat in die... de markt, hè? Ik legde gewoon koelelementen, cool zeg maar. Mijn kussen kon ik openritsen. deed ik koelelementen cool erin en het was best wel lekker. Dit ah, is luister, een luister, gat maar, in nee, de maar markt. Serieus, dit heb je nog niet. Dit, we, dit, dit is nog niet in Nederland. Er is. Hebben we er op... echt niet, nooit over nagedacht nee, om zo nee, te doen? Nee, maar je, je brengt nu iets aan. Als, als je dit no, goed. Ook heel maar, maar bestaat simpel. wel. Als je dit goed kan verpakken. Ja, ze bestaan wel, maar ook heel simpel. Gewoon je koelelementen cool voor je ventilator of achter je ventilator. Eén van die. twee. Ah, dan heb je koele lucht, uh, dan kan je dan zeg maar je ah. kamer in laten stromen. Ah, jammer dat dit al bestaat, dus uh, dit, dit, dit was wel goud geld anders geweest. Uh. Maar ja, luister, als je, je handelaar in ventilators was, dan heb je ook gewoon goud verdiend. Ja. Erkoos Had gewoon makkelijk de prijs de 20% omhoog kunnen gooien. Ja. Zo. Ah, ik weet het wel, ik weet wel dat... Uh, je kan natuurlijk nooit voorspellen of het gewoon een goede zomer wordt, maar ik denk ze zit wel op te twijfelen om uh, als we uh, volgende zomer dan nou weer een beetje zo'n zomer hebben, en het is een beetje te zien. Van vooraf dat we wel uh, doorgaan. Ga ik inkopen? Ja, dan ga ik... Uh... Jongens, nog 15 seconden. En normaal gesproken hebben we altijd, altijd zo'n moeite ah. om de tijd te vullen. Maar we hebben een lekker onderwerp. En dat is de hitte. Lekker loot lullen. Maar we gaan, lekker, we gaan er lekker uit, jongens. We gaan weg. Wij we gaan nou. door lekker naar de kroeg toe. Woe! Werken, borrelen. Tot volgende week, jongens. Later. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5